In oorlogstijd. <laughs> ja, Willem's kont komt nu binnen, jongens, op, de, op, op, op het kanaal. Oh jee! Oh jee! Oh, mm, oh jee! Ik, ik weet niet. He, heb je een mm. beetje lekkere kont, Willem? <laughs> ja, lekker kontje. Oh nee, nou, maar dit willen mensen gewoon weten. Dus... er komt van alles. Er komt, van alles uit. Er komt van alles Laat uit, jongens. Dat is denk ik. ook. Dus oh. helemaal vanzelf. zelf. Ja, ik ga niet zeggen hallo Willem's <laughs> Zo, hallo zegt Willem's Ja, hallo Willem's Oké. Hey, je... Nou, hartelijk welkom jong. Ga Het is goed. Dat klinkt... Hoe is het Willem? Ja, hey, ik moet natuurlijk in die speciale taal spreken. Hè? Ja. Oh, is het Willem? Ja, nou ja, jongen, het, is een, het leven is één grote scheet. Uh, het eh? Maar kriebel is echt heerlijk, even, Willem. Dat, dat zou hij moeten kunnen voelen. Ja. Oh, hij, hij, ik zag je kontje <laughs> laatst. Wauw. Oh. Zo. Wow. Oh. Oh. <laughs> so. Maar ah, was dat dan? Oh. Heerlijk. Nou, waarschijnlijk bij de EO. Ja, jongens, ik gel oh, geloof het wat, niet, maar ik was in de EO. Het is de, de van de Radio 1-presentatoren. Wie is het, het van, ja, van de Radio 1-presentatoren dan? Ja, je was met oude, wij oude, wijven, oude wijven, aan wijven aan het praten. Ik was met oude wijven aan het praten. Oh, die lekkere oude wijven. Heerlijk. Mm, je kunt ook van die lekkere kontjes hebben, zo, van niet? Ik weet niet eens wat AOE is... Ik, ik ook niet hoor, schat, ik weet niet eens wat het is. Ik heb geen idee. Ja, op welke Oaten leeftijd je oud ben, je oud. Eigenlijk... Oh, ik ben oud. Op welke leeftijd ben je eigenlijk oud vraag ik af. Uh, op welke leeftijd? Op, op, kloof, uh, op je 45ste geloof ik of zo. Ja. Uh, wij vonden, vonden 30 al oud. Ja, is niet wat is nou oud. Ja, precies. Je bent, je bent zo oud als de oud, computer. Joh. Ja. De <laughs> weg naar Rome, niet oud. Ja, de, deze virtuele tijden, zeg maar. Ja, dan kun je misschien fysiek jong zijn of oud zijn. Zal maar. Het, het, het gaat toch steeds meer en meer tellen wat je en hoe je online bent, zeg maar. Uh, het, het, prof, het, het profiel. Ja, je brengt ook belangrijke. Nee. Ja. Wow. Yeah. Als je, als je als online je, je site maar goed zit. Ja. Van, uh, als je site maar goed zit. Dat is vroeger je haar. <laughs> moet nu je site gewoon goed zitten. En dan, uh... Ja, ik zie dat Hoe trouwens vaak ik... bij artiesten. Hè? Als je artiesten kijkt, ook bij die boeken publiceren. Dan zetten ze altijd een foto erop van uh, 20 jaar geleden of zo. Toen ze nog veel haar hadden en... Uh, zo pafferig waren en zo. Het ziet er altijd beter uit in de, in de PR dan in de realiteit. Uh. Ja. Uh, ik, ik zag die, die Min Dobbelsteen laatst even langskomen op tv. Die is ook uh, kunstenaar geworden, schilder. heeft een gallery in de Jordaan. Die vriendin van André van Duin toen dat tijd zo. Oh ja. Kun je, je nog herinneren toen ik vroeger op Radio 100 dat programma had, dat Hermine veel belde? Ja. Hermine? Hermine. Die heeft pas nog gebeld, die schat. Wauw. Weet, weet je hoe oud die is? Uh, over de 100 al. 97. 97. en die is nog zo oefen... oud? Ja, ze doet nog steeds oefeningen, ze legt nog steeds haar benen in de nek. Wauw! Nou, geweldig om te horen. Ja, echt te gek. Is ja. ja. dat van Gert? Daar heb ik nog mee gesproken, joh. Wauw. Wauw. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar dit was niet die van Gert. Nee, dit was een hele andere ingermie. E oh, oké. Okay. Echt een heel mooie stem. Echt een, een oudere vrouw. Je zou een zeggen, een wijzere, vrouw. Maar dat weet je natuurlijk niet echt. Uh, het, het klonk heel erg lief en uh, het was gewoon een genot om naar te luisteren. Maar nou zeggen ze dat meestal vrouwen die worden ouder. Maar er is nu dus, stond op de telegraaf, is er een man, een hele eenvoudige schaapsherder. Die is 123 en er zijn ook bewijzen dat hij zo oud is. Ja. Ja, precies. Nou, dat brengen we op we zelf Kweekvlees. U heeft ja. echt doorgegeven. Kweekvlees, jongens. User was moved to your channel. Kweekvlees, ja. En dan heb je geen schapen? Ja, dat ja. uh... Hey, meer nodig. hey. hé, hé, hé, lieve mensen. Er is één ding. En dat is energie, blijft energie. En eiwitten moet je ergens uitmaken. Dus je hebt nodig om zoveel eiwitten te maken. Dus echt op. Het ziet er heel diervriendelijk uit. Omdat je geen dier meer doodmaakt. Maar je staat wel heel, heel erg ver van het leven. Vind ik. Nou, dat de meest eenvoudige mensen die worden het oudst. Nou, dan boffen wij dit. Natuurlijk. Dan zijn wij... Uh, uh, kunnen wij oud worden, Guus? Volgens mij heb ik pech dan. Ja. Oh, ik wou dat ik eenvoudig was. Was het maar zo eenvoudig. eenvoudig, hè? Ja. Ja, en dit geluk is ook nog ja. een beetje dom. Dus, uh, moet het nou, als je dan ook een of eenvoudige boeren... ...maar ik... professor die 123 wordt... Nou, hey, kan het Tommy? Tommy ja. Is, dat is van zijn. hè. Tommy. Hallo Tommy. Tommy, is die op de Teamspeak? User nee, op de, hij, op de chat. Maar hij wilde wel in Teamspeak komen, zei hij. Hij wist Tommy. alleen even die Maar ik heb hem wel de link gestuurd. Uh -huh. Even kijken wat wel wel schrijft allemaal zitten vertellen. Volgens mij is dat Jaap. Nee, nee, nee. Willem Skont is niet Jaap, toch? Dat denk ik niet, nee. Nee. Hij heeft net twaalf paracetamol genomen, zegt hij. Oké, okay, nou, dat lijkt me niet gezond. Ik haat alles en iedereen. Ik reis van mislukking naar mislukking. Oké. Okay. Oh, ja, oh. Ik hoop dat hij ze wel anaal genomen heeft, want anders werkt het niet, hè? Ja, heb ik al gevraagd. Oké. Okay. Ja, jongens. Ik zie ook een schietpartij bij Sunset. O oh, jee. Oh, ik, ik ben dus op uh, 223 jaar geleden gevallen van een boom... rondjes draaien en toen brak de deur open en de wereld onthaalde mij als een held. Nou, kijk, nou, niet gek. Geweldig. Waar ik heb je ik al vond ook, twee, twee hele succesvolle ik, leden? Ik zou willen dat ik zo'n kont had, echt waar. Ja, lekker kontje, hij is weg hoor, hij is weg. Ja, het ging er ah, straks ook over, uh, ging het over zwarte gaten op de chat. Ja, uh, toen zei ik van, uh, ik heb wel eens een bruine ster gezien. Ja. Daar reageerde, daar reageerde eigenlijk niemand op. Ah, daar komt nee. Tommy. Daar komt Tommy, jongens. Tommy, Tommy, Tommy. User was moved to your channel. User joined channel. Hey, Tommy. Tommy. <laughs> ja, dit is grappig. Oh. Ik vlek het de twee. <laughs> Een <Hey. laughs> uh. <laughs> nou, Maar jij was net wat aan het ja. vertellen, C.P.R. Nee. Ik was, was al lang klaar. Okay. Tommy! Hallo! Ik moet nog even hey. Tommy. Wat zeg je, hey. Tommy? Ja, tuurlijk. Ik heb stel. verteld uh, ik heb al, uh, uh, en, uh, dat er weer... al Marcos aan de deur. Hallo? Wat? Heb je al Marcos van de wereld gehoord? Um, hij en wil wat wil Hij wil de 20 uh, in, uh, uh, in Melkweg. In de Melkweg? Jou, uh... Ja. Ja, ja ik, ik ga weer verhalen vertellen in de Melkweg. Ja, jongens. Ja. Ik zal vanavond nog eventjes regelen... dat er een en ander in de agenda komt. Uh, CBR. Uh, ik stuur vanavond nog eventjes een mailtje op. Met uh, uh. de... agenda. En ik ga ook weer verhalen vertellen... in Rotterdam. Oh, en oh ja. en... Uh, andere plekken. Ja. Hm. Een rotje knorren. Ja. Hm. Ik vind het zo eng. Ik vind het zo eng in de Melkweg. Eng? Ja, dat is ja, heel eng. Heel eng. Ja. Ja. Schrikkelijk. Nou, als jij een plekje in Den Haag weet, kom ik graag. Ja, ik zou het ook eng vinden met jou, Tommy. Hm. Yeah. Ja, wat vind je de eng aan me uh, Ik zie jou dan. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Oi oi oi. ja oi, <laughs> is he heel eng. Heel eng, ja. Ja, ja dat is waar. Ja, lekker eng verhaal. Ja. Nou, ik heb nu... Uh, ik ga op zoek, want er zijn in Duitsland... Ja. Zijn er, is er pas een heel archief gevonden... van een man die uh, vorige eeuw... met al die oude boeren en boerinnen... die al die verhalen nog van buiten kenden... ze exact heeft opgeschreven. Niet, uh, van de Grimm, hè? Het genoteerd... Nee nee nee, een andere maar. Ja. En de boeren schrim hebben ja, nog geknoeid. Ja, dat weet je. ja. Daarom, de laatste Dus de laatste tijd vertel ik dus nu bijvoorbeeld de oorspronkelijke versie van Sneeuwwitje. met zes, zes, Nou, dat is even zes, heel zes, zeven rovers. Eh, ach ja. ja. ja, ja. Eh, ja. ja, 17 moordenaars. Ja, Ja, zeventien moordenaars, ja. Geen o, zeven maar. dwergen. Ja, dan... ja en, en niet alleen dat, maar op een gegeven moment is er een prins die wil met haar trouwen. En ze zegt nee. En ze trouwt met de overhoofdman. Ja, leuk. En ze leeft nog langer gelukkig. <laughs> Dat is nou hey. een leuk alternatief uh, verhaal. Precies, precies, ja. precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. I know, I know. We well, hadden ontzettend geknoeid met die da. De, de echte Disney zal lang. Dood. Die is een 66 in de Walt. Ja, het dat is een, heel, een uit bedrijf. De hand gelopen. heel groot bedrijf geworden. Ja. ja. Maar goed, we gaan nu die oude oersproken weer herstellen. Dus is de is, volgende is, keer in de melkweg. Me, ja. Bijvoorbeeld het uh, roodkapje bijvoorbeeld. Daar komt helemaal geen jager aan te pas. En zij eet nog een stukje van de grootmoeder op ook. Lijken weer. Ja, zonder dat ze het weet, maar toch. Nou, dan doet ze ja, ja, een heel bijzonder verhaal. Hoor. Modern cannibalisme. Uh, ja, nou ja, dat noemen, noemen we cannibalisme. Maar het komt er heel veel van die verhalen voor. Het is allemaal uitgehaald. Ja. Jeetje, meenemen. Ja, dus ik ben heel benieuwd naar die, dat oorspronkelijke archief. Ja. Wat ze in Duitsland hebben gevonden. Dus ik ga meteen op zoek. Om te kijken of ik erachter kan komen. Lijkt me geweldig om die oude verhalen weer te herstellen in de oersprong. Ja. Ja. Zoals er eeuwen en eeuwen zijn verteld. En niet dat voorzichtige gedoe van tegenwoordig. Nee. Yeah. Oké, oké. Ja, okay, okay. Die ja zijn hele behoorlijk... Yeah. Exact. Heerlijk, jongens. Ja, gaan we gaan wel helemaal genieten, hè. En over een week of zes gaan we nog even naar Frankrijk. Naar onze prachtige oerboerderij. Ach, daar hebben we deze zomer hebben we daar vijf weken gezeten, jongens. Ja. En we hebben, we hebben, inmiddels hebben we ADSL daar. Dus we kunnen nu uitzenden van daaruit. Maar dezelfde avond nog, dat we het geïnstalleerd hadden... of geïnstalleerd was... kwam er een ongelooflijke storm... Met enorme bliksem. En de bliksem sloeg in. En ineens viel al de stroom uit. Hebben we De hele nacht hebben we in zonder enige stroom gezeten. Nou jongen, de stilte was intens. Want als er geen elektriciteit om je heen is... Nou, dat kennen, dat kennen wij niet eens meer. Zelfs al hoor je niks, dan... Je voelt het, weet je En het was weg. Geweldig, werkelijk. En uh, de volgende morgen... En het begon ook nog te hagelen. En die hagelstenen waren zo grote tennisballen. Zo. Nou, je hoorde dus ze echt bam bam bam. Naar het dak naar. En ik dacht oh. Spooken. Oh. Ja, het echt gek. ja het was fantastisch. En toen de volgende ja. dag schakelden we de stroom weer aan. En weet je wat er gebeurde? Uit nee? de, de verbinding met de computer kwam ineens een enorme steekvlam. Ja, je weet uh... nou. Ja, je, dus je, moet we... altijd, uh, je moet je altijd uitzetten willen, als het er uh, onweer is. Gewoon helemaal van tevoren. Ja, het ja, ja dat, hadden we, wij, wij, dat dachten we ook dat we dat gedaan hadden, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Heb je niet, goed, een, specia ervoor... Heb je niet een speciaal apparaat ervoor, of zo? Wat je, wat je uh, anti nou, we, hebben, we hebben meteen weer een nieuwe gekregen, hoor, daar gaat het niet over. Aha. Ja, nee, je moet echt daar in die landen, of in die streken, moet je dus echt alle telefoons eruit trekken. En, uh, want anders uh, brr, kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar is, is er niet een of ander technisch apparaatje? Wat je ertussen zou moeten zetten... De, de, ...de stroom van je huis en de antenne enzovoort... Allemaal, dat, je, ...dat je ontkoppeld bent van zo'n inslag. Zeg. Wat, want als dat nee. ergens te krijgen is, dan is dat natuurlijk in dat soort buurten ook... Uh, ja, nou, we gaan eens informeren bij Orange. Want anders inderdaad, als je het een keer vergeet, heb je, ik, heb je gewoon zoveel procent kans dat je ja. Apparaat, apparaat... Ja, ha, ha. Met de is. zeker. Daar, daarom vergeten we het ja. ook niet makkelijk, hoor. Een we hebben alles uitgeschakeld, schakeld, maar, maar op een meer. Uh, manier... Ja, ja. Nou, afleiden nou, we zak. gaan ermee aan de gang. Ja. Maar het was wel een ja, sensatie, de, moet ik zeggen, hoor. Het was wel weer een avontuur. Van radio 100 zo. Ik herinner me nu de antenne van radio 100. Die stond op een heel groot gebouw. En dan een heel grote mast. En dan een heel grote metalen uh, pin. Ja, en, ja. Uh, Bliksem. Ja, ja. Als ja. je ja. huis gaat. Je legt hem in een lus. Die komt naar beneden. En dan vlak bij de aarde, zeg maar. En dan laat je weer omhoog gaan. En een stuk verder weer naar beneden. Nou, omdat die bliksem, als die heeft zo'n snelheid, als die inslaat, dan gaat die niet weer via het draadje omhoog. Zeg maar, dus hè? wel die antenne door, en, maar hij slaat dan in de, in, in de aardkabel. Dus het was gewoon echt een simpele truc. Alleen maar een lus in de kabel leggen. Uh, kon de bliksem een de bol, een bliksem vormen of zo. Maar uh, dan sloeg hij de aarde in, in, de kortste weg. Dus uh, simpele truc. Het is gewoon een lus in een kabel. ja. Ja. ja, die, die bliksem die heeft snelheid. En die, die gaat niet omdat jij je kabeltje weer omhoog leidt, uh, dan die kabel volgen. Die slaat gewoon door. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, dus, uh, want we hebben nog nooit gehad in de studio dat door de bliksem, maar ja misschien één keer in de hele geschiedenis of zo, een voltreffer of zo, weet ik veel wat, uh, ik heb geen idee. Maar, uh, want, want als je dat zo ziet, dan slaat de bliksem slaat hier heel vaak in, regelmatig. Er uh, waren wel bliksemafleidingen, maar die vond ons strak 25 meter, nou, of 10 meter erbovenuit. bovenuit. Oh. Ja, bol, ja, dus bol niet... Een bolbliksem kan rare effecten. Mijn grootmoeder heeft ooit een meegemaakt in bol meegemaakt in de keuken. Die stond in de keuken bij het aanrecht. En op een gegeven moment kwam die bolbliksem dwars door het raam. Maar en toen werd ze door, in, tegen het aanrecht gesmeten door een soort luchtdruk gegaan. Weet ik, Maar in ieder geval, dat schijnt ook uh, bijzonder beroerd te zijn. Ze, ze, ze hebben het wel overleefd, dat wel. Maar het is ook een bolbliksem. En dan heb je ook nog het Sint Helmersvuur. Dat schijnt ook nog iets raars te zijn. Rond, het meestal bij schepen gebeurt dat. Oh, Ja, dat is heel mooi, sint vuur, dat, dat, dat, dat schijnt dus on, onschadelijk te zijn voor ons, dus dat kan helemaal om jou heen zijn, zonder dat je schaduw Ja, het zijn een soort vonkenregen, ik weet niet wat het is, maar het meestal... dat aura. Bij schepen was dat meestal in de mast, zag je dat dan, dat sint vuur. Ik weet niet of het toch gewoon op, uh, bij uh, woonboerderij komt, maar dat weet ik niet. Ja, dat zit, dat... ik... ik... Oh. Ik zie klachten over de buffering bij Redder. Dat is vreemd. Ja, hij buffert, hij buffert nog. Het okay, dan... valt steeds weg. Oké, okay, dan gaan we even de geluidskwaliteit iets om lang te halen. 7, 6, 5. Kijken of dit iets scheelt. Ja. Nu klinkt het al iets ja. normaler. Ja, het is druk op de voice ja, chat. Uh, we zitten hier toch met z'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. 7e, wauw. Ja. En ik heb begrepen dat Herman uit Nieuw-Zeeland oh. even in Nederland is. Hè? Nou, dat is leuk voor Herman. Ja. Hij is in Den bos geweest en... eh. Uh, hè? Leuk Herman dat je in Nederland was. En dat he? hij zit te ja. luisteren, dat hij heeft connected. Ja, ja. En hij is ook in Eindhoven geweest, hoe kan het ook anders, zegt hij. Daar komt hij waarschijnlijk vandaan. Wauw. Hij zegt, die. Ja, die webcam mensen vraagt. Die webcam, heb ik geen webcams meer? Uh, wat ik begrijp is dat, dat Herman op bezoek is bij mensen die die kent via de webcam. Ik het. Oh, ja, hij is helemaal niet in Nederland geweest, maar die heeft via de trein meegereden uh, van Den Bos naar uh, Eindhoven. <laughs> oh, <op> die manier. <laughs> Geweldig. <laughs> ja, dat kan zo <laughs> zijn. Dus hij was virtueel even uh, in Nederland. Ja, ja, ja. ja. Wauw. Yeah. Ja. Dat is dat wij allemaal virtueel hier zijn. Precies. Waar is hier, bedoel je? Ja, dat is een goede vraag. Waar is hier? Twee jaar geleden zou nog iedereen zeggen: in de Matrix. <laughs> in de Matrix, ja. Yeah. Oh. Of Of buiten uit de Matrix misschien net. Dit is het enige realistische kanaal, alle rest is fake Wie zegt jij ja, dat je niet fake bent? Ja, zegt dat ik, ik ben een uh, artificial intelligence misschien Ja, superagent van... Uh... Is die de CPR wel een Chambot? Ja. Wat is jij, uh, meneer Marco? Marco? Wat zeg je, Tommy? Wat zeg je, Tommy? Wat is, je, wat, wat is ben jij dan? Ja, uh, <laughs> ja, net als iedereen andere. <laughs> <laughs> We zijn allemaal mensen. En behalve de chanbot. Ja, behalve de chanbot. Ja. Nou ja. Nee, wij, wij zijn stemmen. Wij zijn stemmen in de ruimte. Uh, en, en ja, we zijn ook niet, niet stemmen, maar. We wat zijn. We? En wij gedachten. Wordt uh, ja. er in de ruimte? Wat de... Uh, Mensen een is toch veel meer dan wat je nu uit je radio hoort komen natuurlijk. Uit je, uh, het is niet eens een radio meer. Nee. Het wordt steeds bizarder. Interactive. Interactive. Komt, um, ik dacht op 6 november of in november een grote demonstratie tegen de bezuinigingen voor, uh, voor de omroepen. Die wil demonstreren omdat uh, ze geloof ik uh, zoveel miljard willen gaan bezuinigen. Dat is die omroepen van de 50 plus... Max, Om... omroep Max, Max. Ja, ja. Wie willen, willen, demonstreren? Anonymous. Anonymous. En er komt ook een wereldwijde demonstratie tegen Game Trails. Wat? Wie? Wie? Wie? Tegen gametrail. Wat is dat. Gam. Dat zijn die witte, die witte, nooit, die witte, strepen die, die vliegtuigen achter zich. Ja nee. Dat is Waterdam. Nou, je, oh, soms nee. zie je vliegtuigen en dan laten een lange witte streep achter zich. Dat is een beetje. Waar? Je hebt. Je Tommy die zet, goed gezien. Ja, ja, je bedoelt dat ram over het en hoe die vliegtuig daar? Je bedoelt van die we hebben Willem in de lucht. Ja, maar het rare is, ze zeggen dat het normaal is, maar vandaag, of gisteren bedoel ik, zie je dus heel veel uh, vliegtuigen langskomen en ze hebben geen enkele streep. Ja, maar de streep is, ja. is anders. Zeg gewoon maar condensstrepen, zegt ze, maar de, de, de ene dag wel, de andere dag niet. Het ligt natuurlijk aan de temperatuur en zo allemaal. Ja, temperatuur denk je? Ik heb geen idee, meer. ik hoor het al, al jaren aan en ik, ik kan daar eigenlijk nog niks van zeggen. Ik heb nog niks gelezen nee. of gehoord waarvan ik, waar ik op reageerde. Eigenlijk zo. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is wel iets wat heel veel mensen bezighoudt. Ja. Ja. Als ze ja. dat hadden, dan werkte de psychiatrie ook. Ja. <laughs> Ja. ja, het kan. Het maakt niet uit. Ja, Willem, ik, ik sta echt open voor alles, weet je. En, en uh, de, de sommige verhalen die, die, die circuleren al jaren. En je hoort ze via de radio, hoorden we ze en via blaadjes. En, en nu via het internet natuurlijk. Er zijn ontzettend veel websites. En er zijn gewoon een aantal verhalen die keren steeds terug, zeg maar. En, uh, ja, ja dat ja, zijn een soort ja. memes eigenlijk, verhalen, die kun je aannemen en ja, verder aannemen. vertellen, of niet. En ja, ik, ja, ik ben ja. er in principe open voor dat er meer is tussen hemel en aarde. Weet je, en, maar sommige dingen, ja, die, daar komt eigenlijk geen nieuwe informatie. Hetzelfde over aliens, dat gepraat over aliens, zeg maar. Uh, ja. we zijn nu al 30, 40 jaar later, zeg maar, en er is eigenlijk niets nieuws bijgekomen. Nee, dat is dus uh, uh, Je zou toch denken dat in zo'n ...langere periode, dat wel iets, iets meer ontdekt is of, of meer nieuws is vrijgekomen. Ja, en dan kun je dan weer zeggen van ja, dat dat nieuws er niet is, dat is ook deel van de, de conspiracy. Conspiracy. Dus, dus ik schaar een boel van dat spul toch onder conspiracy, ja. totdat ik gewoon echt overtuigend bewijs of informatie zie. Ja, zo zag ik het op de tv hier dat ARIA 51, de Amerikaanse geheime zelf, uh, dienst, weet ik wat het is... ...dat schijnt dus een luchtmachtbasis te zijn volgens de man. Ja, dat is ook vlek gehyped in de media natuurlijk. Een, uh... Ja, ik heb yeah. wel een berichtje, een berichtje gezien uh, op Facebook... ...dat uh, Rusland heeft gezegd tegen Amerika... ...als jullie niet openbaar maken van het bestaan van aliens, dan doen wij dat. <laughs> <laughs> Waar heb je dat gezien? Er was een berichtje van een site en daar stond dat Rusland uh, tegen een Amerika... Had gezegd. Ja, welke ik weet niet op welke site... Nee, maar dat, dat, weet ik dus is, niet. dat is het gewoon. Je zult overal gevraagd worden, wat is je bron? Wat is de bron van die informatie? Uh. En iedereen die dan vaag gaat praten, die heeft al verloren bij een voorbaat, want dan is het gewoon eenmaal een vaag uh, geruchtje. Uh. Dus als er niet een goede site achter zit, dan... Nou, uh... uh, Seeing is Believing, hè? Hoe heet die site? Nee, ik bedoel, dat bedoel ik nu, Seeing is Believing. Ja, maar hoe, welke site? Is Nee, ik weet, ik weet niet welke site het is, maar dat is een quote. Seeing is believing. Ja, dat is topic, maar Als het zo belangrijk is, waarom weet je die site niet meer dan? Waarom heb je daar nou, geen boekmark van gemaakt? Omdat ik het zelf niet zo relevant vind, maar ik had toevallig iets, uh, iets opgevangen. Uh -huh. nee. Aha. <laughs> en er stond iets van dat Rusland uh, zou bekendmaken dat uh, er aliens zijn als Amerika dat niet zou doen. Dan oh, die iedereen op site zetten goehoe, of zo. Oh jee, we, we kunnen beter nu dan. Joh, er is helemaal geen universum waar leven niet eens. De enige president die ooit bekend heeft gemaakt dat je een ufo hebt gezien, dat was Carter. En die heb euh, ja, die, die ik heb een positief is, en, uh, doorweer, die, uh, De rest van de president heb ik er nooit over gehoord. Maar Carter wel. Volgens mij heeft John F. Kennedy ook uh, wel wat een keer erover gezegd. Hoe zit het dan met geesten? Geesten. Uh, uh, u ziet mij nog wel eens geesten. Dan hoor je ook niet nee, maar meer Nee, hoor Nee, ik hoor ze, ik hoor ze. <laughs> <laughs> ik ja, dat is een Dat is een troll ja dat ruikt allemaal ook een beetje als je op tv ziet of hetzelfde het is een boel suspense maar je, je, eigenlijk zie je niks concreets nou, en, en... maar als je, toch, als je toch naar bed gaat en je doet je ogen dicht en je gaat slapen zie je toch heel veel geesten het is maar wat de volk je <laughs> eraan het is ja. dus allemaal energie ja. nou ik moet je zeggen ik heb aardig wat van die Conspiracy buffs geïnterviewd. Ja. Ook in Amerika. En ik heb er eentje. Die zat in een kelder. Met ontzettend veel apparatuur. En informatie. En ongelooflijk. Die kwam er niet uit. Die durfde niet meer naar buiten te gaan. Ook oh, oh, die, oh, oh, die dacht, oh, dan word ik te pakken genomen. Ja, ook over hoorspel. Maar wat je dan moet doen. Is dan moet je een, een hoedje vouwen. Van aluminiumfolie. Dat helpt ja. echt goed. Ja, ja maar wat heb je nu Pas op, hè? Waarom zou je er bang voor zijn, vraag ik me af. Ja, dat vraag ik me ook af. Wordt even uitgehaald omdat er iets is, dan worden we allemaal een geest, dus ja. Ja. ja ik denk dat we bang zijn. Ja, maar hij zegt overal samenzwering. Hij zegt overal samenzwering. Ik denk dat we eerder een zombie worden. Dat we zombies worden dan whatever. Maar er was ook een. Ik, ik ook heb ook een, een jongen geïnterviewd. Er was een soort sociale werker. En die was dan bij iemand. Een man die. Dus. Uh, dacht dat er voortdurend oorlog was? Ja, er was er nog eentje die Ik kwam, kwam uit het oerwoud na 40 jaar, pas nog weer gelezen. Uit Vietnam? Ja, ja. ja 40 jaar. Vietnam, 40 ja. jaar moet je je voorstellen. Ja, ja. ja. Die dacht dat het nog steeds Kijk, als de oorlog was. Ja, ja te gek. Nou, die mensen hebben geen enkele communicatie, ja. natuurlijk geen radio of wat ook. Want weet je toch dat ze het oorlog oren lang is nee. afgelopen. Ja, dat is inderdaad een heel belangrijk aspect. Als, als iemand geen nieuwe informatie krijgt, blijft hij eigenlijk recyclen wat hij, wat hij heeft. En, dus in ja. die zin is het heel belangrijk dat mensen, zeker die vastzitten op een of andere manier, dat die zich gewoon blootstellen aan nieuwe informatie. Als dan nieuwe, dan komen er nieuwe ideeën en dan krijg je ook andere triggers en interesses weer en zo. Ja. En... en uh, dat, dat is gewoon de truc. Ik had dat laatst ook met iemand. Dat ging over gewoon vastzitten. Weet je dat je het gewoon, dat de wereld maar steeds hetzelfde is en uh, je ziet daar geen brood meer in zou ik maar zeggen. Maar als je, zo gauw je jezelf bloot stellen aan andere informatie, je veranderen je interesses. Je krijgt allerlei, je activeert in je hoofd allerlei andere gebieden, aan, aan, uh, andere mogelijkheden. Ja, dus dat, dat is gewoon een geweldig medicijn. Uh, de, de informatie. Uh, ...opnemen, je eraan blootstellen. Ja. Nieuwe dingen. Ja, dat heeft een enorm effect. Ja, niet zo verzetten en van... ...ja, ik heb geen zin... ...we hebben net al wat vernieuwd... ...en nu moet ik alweer iets leren. Als een dokter zegt van... ...u heeft niet lang meer te leven... ...dan heb je een grote kans dat je binnen de kortste keer dood bent. Ook al heb je niks. Ja, zeker. Placebo-effect of andersom dan? Weet je dat er toen op een gegeven moment in Amerika is er een, oor, een, een staking geweest van artsen en er stierven ongelooflijk veel minder mensen. User left your channel. Echt waar? Uh, wat is er? Uh... Ja. Wat gebeurt er? Oh ja, maar, maar dus de, de, de, wat, wat ik net zei van dat hoe belangrijk informatie is zeg maar, omdat je daar je, je nieuwe zelf uitbouwt. Ja, eh, precies. Is het is het natuurlijk ook heel belangrijk om wat voor informatie je aan blootstelt. Dus als jij je aan, aan allerlei bullshit blootstelt, ja, dan moet je. Het ook je gelooft niet, het? Moet je niet gek vinden dat er allerlei bullshit in je hoofd? Uh, oh. Die user was moved to your channel. Nou, nou het ja. internet geeft wel heel ja, maar, maar, veel informatie, maar juist. ook wel goede informatie. Ja, er is, kijk, alles heeft zijn voor en zijn tegen, alles heeft zijn goed en zijn slecht. En het informatie is een geweldige vergaarbak waarin iedereen zich uitgestort heeft. En het is gewoon een stortplaats eigenlijk van informatie. En, en ja, als je op een stortplaats gaat rondlopen, vind je van alles natuurlijk. Uh, maar ja, pas op voor de zombies en de vampieren zou ik zeggen, maar vampieren bestaan ook niet. En juist omdat de informatie niet meer van één kant komt van de staat, maar nou kan iedereen informatie uh, kwijt. Dus de ja. informatiestroom is veel groter ja. en veel beter ook. Ja, maar je weet ook hoeveel mensen bullshit vertellen. En zoveel sites zijn er ook. Het zijn gewoon echte bullshit sites. Maar ja, dus een beetje gezond verstand. En niet meteen alles klakkeloos aannemen. Dat, het feit dat je het kunt bekijken is gewoon erg goed. Want daardoor kun je mening vormen. En het uh, ja, internet is echt de geweldigste uitvinding van de afgelopen jaren. Maar we zijn toch allemaal opgevoed op uh, indoctrinatieinstituten? Ja, ja, ja. Ja, zien, dat stelt ook wel. Het heet vorming, Willem. Netjes heet het. Uh, ja, ja een hoop ons te zien. Scho Scholing. Scholing heet dat. Wij ja. zijn gevormd. Scholing. We zijn geschoold. Ja. Gedrild. Geschoold. Ja, ja. gedreld. Daarom die hele crisis uh. nu: die bestaat helemaal niet voor ons. Ja, dit is niet onze crisis, moet ik zeggen. Die is de crisis van het systeem en wij zijn niet het systeem, maar het systeem heeft ons opgevoed Maar dat wij, wij zijn het systeem? Zeggen ze wij, en wij moeten dus de, de, de dragen. Ja, de, maar de... Juist, om, juist omdat ze zeggen dat er een crisis is, komt er een steeds grotere crisis natuurlijk. Want niemand die durft nog wat te kopen omdat ze bang zijn dat ze anders werkloos uh, raken. of Wat ook. Ja, de, ik geloof, ik denk dat het gewoon allemaal goed gaat. En dit is gewoon weer een truc om, om macht en geld uh, over te sluizen van de ene uh, fonds naar de andere fonds. Dat is helemaal een crisis. Jezus, Jezus, crisis hoor. Jezus, crisis. Ik heb ja, Willem crisis. met ja, jullie ik heb Jezus, geen crisis. crisis. Ik heb geen crisis met jullie. Niet met Willem, niet met Redder Radio. Crisis. Dat betekent buitenkantje betekent dat, geloof ik. Hè? Oh. Ja, zoiets, of een uitdaging of zoiets. De oorspronkelijke betekenis van crisis. zullen we meteen ja. even opzoeken. Ja, de oorspronkelijke betekenis van crisis. Ja, ja dat is interessant. Het schijnt dat persoon, misschien betekent masker oorspronkelijk. from the, from the Greek crisis ik gewik primo watchor plural crisis critical en is any event that is or is expected to lead to an unstable and dangerous situation affecting an individual group community or whole society wat in het Nederlands ja, ja maar dat is dat is de, de uitleg van het woord maar bijvoorbeeld eh uh, drettret die ontdekt al dat het keerpunt in een ziekte is uh. Nee, natuurlijk niet. Zo'n idee. Ja, hier is een meer technische uitleg. Uh, de situatie van een complex systeem. Uh, when the system functions poorly, an immediate decision is necessary, but the causes of the dysfunction are not known. Ja, ik kan... Ik vind het in de Engels het beste, want de Nederlandse Wiki is echt, er staat maar 10% waar op de Engelse Wiki staat, wisten jullie dat. Maar dus uh, ja, complexe systemen, dat is een geweldig woord ook, dat is ook al, al tientallen jaren oud. Het ging, toen ging het over complexe systemen. En noemen ze bijvoorbeeld familie, economie en de, de society. Wat is dat ook weer? De samenleving. Dat zijn uh, inderdaad goede complexe systemen. En ja, hier staat dus dat de, de redenen van het dysfunctioneren niet bekend zijn. Dat dat de crisis is. Niet weten wat ze moeten doen met andere woorden. Waar het vandaan komt of wat ze moeten doen. Ja, maar ik heb het, ik heb het over filologie, uh, Dus de oorsprong van de woorden. Uh -huh. Niet wat het woord betekent nu, maar waar het uh, okay. vandaan komt. Nou, dat kan ik hier niet vinden. Dred Rat is daar nee, misschien een man meer voor. Uh... Ja, ja. Ja. Er, was, er was toch een man, ik weet niet meer hoe die heette, maar die, had toch, die, die zei toch dat alle Engelse en, uh, de wereld, woorden die in de wereld worden gebruikt uit het Nederlands voortkwam. Ik weet niet precies wie die man was, maar ik heb hem wel eens gehoord op Red Radio, geloof ik. Oh ja, dat is de, de, de duizenddichter. Uh. Die zei dat alle woorden uit het Nederlands waren. Heet, Willem, Willem, Willem Hietbrink. Ja, ja. Vond ik hij is, net goed, 70, ja. hij is net 70 geworden, geloof ik. Willem Hietbrink. Ja, dat is ook een man bij het hond geweest. Stond hij uit te leggen dat ieder, ieder woord was naar het Nederlands terug te herleiden. Ja. Bijvoorbeeld, uh, sigaret betekent zuig eruit. <laughs> ja. ja. ja. En kwispelen is, ik wil spelen. Ja, die was ook erg goed. Ik wil, ja. ik wil spelen. <laughs> ja. Ik wil spelen, ja. <laughs> ja, daar kon ik echt van genieten. Dat is voor, voor mij echt ja, poëzie. Dat is poëzie. Ja. Realtime poëzie of zo. Hè? Ja, hij staat ook op, uh, op, op, op WDR-O-tv. Ik heb ook een gesprek met hem. Oké. Okay. Ja. Het woord crisis heeft in de dagelijkse braak een negatieve lading. Oorsprong is de term echter neutraal. Het Etymologisch komt het woord voort uit het oude Griekse werkwoord krinomai. Met betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Kijk. Zo bezien, zo bezien is een crisis een moment van de waarheid. Waarop een beslissing ja. moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst. Juist. Juist. Kijk. Mooi. Ja hè. Ja. Dat, dat zei ook, een paar weken geleden al, hadden we het ook over die crisis, dat het eigenlijk iets goeds teweeg brengt, omdat mensen komen nu op ideeën, mensen zoeken alternatieven, uh, er komt weer een toekomst. Er wordt soort nieuwe toekomst gemaakt nu, uh, ja. Ja. en, en de, oude, de, oude toekomst, de oude toekomst die is in crisis, dus het is een ja. crisis. Hou je er over. Oude uh, uh, uh, steen moet nieuw en uh, steen moet je inmaken, hè. They say the sun and it shines for all, <laughs> but in some people's world, they for never jou, shine uh... at all. They say love is a stream that will find its course. I mean, some people uh, think life is a dream, so, so they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 eh? Weet je wat de oorspronkelijke betekenis van het woord probleem is? Nee. Pro probleem? Nee. Dat wat vlak voor je is. Ach. Dat wat vlak voor je is. Problema. Ja, moet je je voorstellen. Dat noemen wij dan een probleem. Dat noemen wij dan een ramp. Dat wat <laughs> pro is voor. Dat wat vlak ja. voor je is. Maar maakt een, pro een probleem. Pro, Ja. Ja. <laughs> Ja, was Net als het woord individu. Wij denken dat het iemand die apart van de rest staat. Nee. Divide betekent scheiden. En individu betekent niet te scheiden. We zijn één. Yeah. We are one. We are one. So we, so we. Linda Bella. They're still killing, killing Linda the people. Linda You. And they, and they yeah. having, having their fun <Journal venue> They're still killing, killing, killing, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling And they have no idea that they're killing themselves hmm. she almost killed, killed But no matter yeah. what the crisis is Oh no, oh no, no, what the crisis is <sandwich> Hé, hey, is dat Swiebertje? Swiebertje, ja. Schiepertje. Oh ja, natuurlijk. Swiebertje. Dat is iets uit jouw jeugd, ja, Swiebertje. Adam's Family, man. Wie kent uh, er nog de Munsters? De familie Munster. Wat is dat? De familie Munster? Dat was een soort voorloper. Wat was dat? Voorloper van de Adam's Family. Leek een beetje op Frankenstein. Was dat? Was dat op televisie? Ja, was ook op televisie. Oh ja. In zwart-wit nog. Uh, oh. De Family Munster in het Engels, geloof ik. En, oh. uh, de de Adams Family, die zijn beroemd geworden. Maar, maar het was precies een beetje dezelfde samenstelling. En uh, ja, bijna niemand weet dat. Ik, ik kan me het herinneren, uit mijn hele jeugd, prille jeugd, zeg maar. Een van de eerste dingen op tv die ik grappig vond is zo. en zo. Rond... Dag rond 1968 of zo. Dat zou best kunnen, ja. Ik heb geen tijd, dus uh, uh, ik weet het niet. Uh, ja, toen keek ik dus geen televisie. In die tijd had ik helemaal geen televisie. En toen ben ik op een gegeven moment naar Amerika verhuisd. Daar heb ik helemaal geen televisie gekeken. Daar heb ik één, één, of twee keer gekeken. Ik ben helemaal gek van. Jij was oh, toen was bezig met social networking. Radio te maken toen. Ja, en reizen, en events, ja, en natuurlijk. Ik maakte, en ik maakte bladen waar iedereen in kon schrijven wat hij wilde, dus dat was een seksbladen. Oeh, jongen, dat was, dat was een tijd, zeg. Smeerkees ben jij ook, hè? Ja, ja. Smeerkees, jongen, verschrikkelijk, ongelooflijk. Een vieze beuk, eerste klas, zegt is een blaadjes, de blaadjes. Ja. Oh kijk, krijg je nee, bloemen, weet dat? Uh, op, nou, ik schreef er ze zelf, ze zelfs helemaal niks in hoor. Iedereen schreef er ze zelf in. Ja. Ja, uh, Ongelooflijk. Je Heb wel de eerste bloem uit uh, op t, tv. Uh, uh, hoe heet ze? Veel uh. bloem. Het eerste naakt bedoelt hij waarschijnlijk. Het eerste naakt. Ja. Ja, zij was... De eerste bloem op tv. Ja, ja. Ja, ja, ja. was een kieren... ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. is toch ouderwets? Dat er seksies uit de 60 jaren was. Wie heeft, er nou seks? Wie heeft er nou seks? tegenwoordig? heeft er nou seks tegenwoordig? Ja, maar je kunt het ook bestellen via het internet. En platenwinkel. De platenwinkels zijn ook helemaal oh, voorbij. Sekswinkel. Stel bestel je gewoon online. Ja, precies. Jezelf. Er staan steeds meer winkels leeg. Ja, Inderdaad. Wat, wat, wat moet je nou nog in een winkel kopen? Ja, nou, je gaat even kijken als een short showroom en daarna koop je het op internet. Ja, maar wat ga jij nou kijken zo? In, dan, toch alleen maar, ga, je, ga je een bankstel kopen ofzo Willem? Of, uh, uh, ik de een bankstijl? Nee, de winkel? nee. <laughs> nee wij, wij, wij, gaan, wij gaan alleen maar naar de, naar de uh, hoe heet het, waar mensen dingen gratis uh, weggeven. En, uh, de... Ja, enige <laughs> keer, de enige keer dat ik een winkel ingelopen ben om echt zoiets te kopen, toen, wa toen was mijn, mijn zoveelste uh, ijskast, zeg maar. Ik, ik raap de ijskastje ik gewoon mee onderweg, op straat, weet je. En even ja, thuis ja. testen. En, en meestal werkten ze prima. Maar ja, op een gegeven moment, ja. met, de, met de zoveelste verhuizing. En ik dacht van, ja, deze is toch wel echt oud en zo. Uh, en op een gegeven moment had ik een goede plaats. Daar nou, zit ook een risico zet. aan, hè? Oh, nou, ik heb er nergens last van gehad. Ja, uh, nou, een koelvloeistof, die kan defect zijn. De, de, ja, dan, maar uh, ik... Moet je maar ik heb ook altijd televisies gehad, gewoon van de straat, en, ja. en computers nu, ik, ik heb nu een mooi beeldscherm hier, een 25 inch beeldscherm gevonden, daar is helemaal niks mis mee. Zo'n zo oude grote monitor, weet je, ik, ik mis dat het niet wel zijn. zeker, ik, ik, die persoon ja. heeft gewoon zo'n zo LCD scherm gekocht en die, die zet zijn grote ding buiten gewoon. Ja. Ja, maar dat is die weggooien wat ze van de verzekering terugkrijgen. Dan mag een ander het niet meenemen. Oké, okay, maar dan nu de questvraag: wat heb ik gekocht dus in die winkel? Koptelefoon. Nee. <laughs> het gaat... Ja, dat ging op een koelkast inderdaad. Daar uh, heb ik ze een met een vriesvak onderin en de koelkast er bovenop. Dat was gewoon mijn duurste aankoop. Ik weet niet wat het kostte. Misschien 700 euro of zo. Het was dat een goede bent. deal. was een goede deal en, en ik ben er blij mee. Ik heb er al meer dan 10 jaar en uh, die diepvries gebruik ik nu. En, uh, oh, 700 gulden. Ja, ja, misschien geluiden. Geluiden, maar, uh, User left channel. Ja, dat maakt wat uit hoor. Ja, ja de 700 de euro vind ik duur voor een ijskast. <laughs> ja, maar ik weet die bedragen ja. natuurlijk niet meer. Maar ik bedoel... Dat is het enige waarvoor ik naar een winkel ging. Ik zal nooit een bankstal gaan kopen of een tafel of. Uh... Nee, we gaan het niet nou, een heb ik doen. Een matras koop ik ook in de winkel. Nou, oh. ja, want je weet nooit wie erop gelegen heeft ofzo. Nee. Een matras wil je toch wel graag uit de fabriek hebben, zeg maar. Nou, we hebben, we hebben een. een, een Zo'n Japans. Of handgemaakte. Uh, Heerlijke. Uh, ja. Zo'n eentje met een puur katoen erin. Meer niet. Hoe heet het ook alweer? Geen veren, niks. Ja, ik, nu, ik kan nee. er niet op slapen. Mijn hele lijf... Mijn ik wel. Het gloeien alsof ik in de brand sta. Ja, maar oh. ja, dat komt door het onderstel Hier. natuurlijk. Hè. Volgens mij moet je er twee op elkaar hebben. zeg maar. Die, die nee, je legt er, je legt er een, uh, een... schuimrubber... Uh, ja, ja, jij hebt er een matras onder. onder. Maar die persoon ja, waar tuurlijk. ik in sliep... Toen, met mijn vriendin de tijd... Die, die had gewoon een... Uh, een latte bodem met één dunne voeton uh, heet dat erop, zeg maar. Futon, zo. ja. ja, ja. ja dus, uh, het, het kan wel, maar ik slaap in alle omstandigheden, maar... Nou, het was Spartaans. Het was Spartaans. Ja, Spartaans. Ja, ja, Spartaans en ja. Na, na enkele weken uh, vertikte ik, ben ik in staking gegaan. Ik, ik, ik, ik werd gewoon uh, moer wakker dan dat ik naar bed ging. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. En mijn hele lichaam deed pijn enzovoort allemaal. En, uh, ik moest me niet aanstellen. Ja. Ja, ja oké. Okay. Is duidelijk Mr. CPR, ja? ik krijg op, op Skype ver, verzoek van Stoffello of je hem erbij kan halen. Nou, ik, hij komt binnen, hij gaat weg. Ik, User left your channel. User joined your channel. Ik, ik doe echt mijn best, ik sleep hem er iedere keer in, maar hij, hij valt er gewoon iedere keer weer uit. En, uh, ja, ik hou het ja. gewoon niet bij, joh. Ja, zijn verbinding, die, zijn internetverbinding is heel zwak, heeft hij gezegd. Ja. Goed, oké. Het is een Sorry. Maar op een gegeven moment bedenk je toch je dat je dan doen. gewoon op de tekstchat blijft of, het, of gewoon als het toch niet werkt. Ik, ik, uh, ik kan er niks aan doen. Echt, ik bleef hem de hele tijd voorbij en hij zegt niks. Hij valt er meteen wel uit. Het, uh, hij is sneller weg meestal dan ik reageer. User left your channel. Je User your channel. <lacht> Uh, uh, Tofello ja. Dus even afwachten of hij nog komt Tofello, Tofello. Persona oh, non yeah. grata. You can Shakespeare man Carpe diem Right, right, right <laughs> Ten tweede malen, juist. La vita è e bella. Ja, ik ken spe speeksier. Geweldig. Shakespeare? Ja. Shakespeare. Ja. <laughs> ik ben het niet eens. Is Shakespeare. Komt het hoe, hoe komt het. Weet je wat het betekent, Shakespeare? Nee. Met een, met een, met een lans schudden. <laughs> het <is> een Shakespeare. <laughs> Rukken. Ja. ja. Maar, maar hoe komt het dat. Uit... Ja. Maar weet je wat dat was? Oorspronkelijk, dat was een, een, een naam voor een figurant. Die stond in de achtergrond, die hoefde niet het toneel te spelen, die hoefde alleen maar met de, met de, met de, met de spier ah, heen en weer te zwaaien of zo. Shakespeare. Ah, ah, ah. Ja. Er Weet nog niemand te. Dus hij heeft de naam aangenomen. Nog niemand te Wie is het nog, hè? Shakespeare. Eh, sluitspier. Ja, sluitspier. Ja. Nee. Je moet hem echt shaken hoor. Maar mag, mag, ik, het moet mag doorgaan, ik vragen. Het, ja. Zegt elke vraag ja, het moet aan Jaap, hoe, hoe, hoe waar hij Shakespeare heeft opgepikt, dat hij dat kan opzeggen? Dat je dat ooit moet uit te leren of zo? in het hotel. een hotel schotel hotel je ja 12 12 hotelo <laughs> Ja <sijt> <hums> Ja Ja ja nog meer Hotelo <laughs> kijk weer nog meer uh... e ja, ook uh, moes je uh, in uh, opera. Macbeth? Macbeth? <laughs> ja? <laughs> Willem Helmijn! <me! laughs> ja. Ok. Oh. Oh. Dus <entertained> ik ga zelf naar het toneel. Als, ik ga. Ik sta op het toneel man. Mijn zus, mijn zus is een Donkey Shop maken. Don Shop. Don Shop. Dat is ja, dat is geen Shakespeare. Dus wat een Shakespeare. Is het geen dan niet omschreef? Shakespeare zeg. <sų> Uh, Heeft die man weer? William Shakespeare. Hoe heette die Deense uh, dinges weer? De Deense dinges? Is... To be or not to be? Wie, wie gezegd dat weer? To be, to be or not to be? Ja. Dat is de question. Ja, wie is dat gezegd toen? Deense uh... Ja, Deense uh... God. Dit flok het dan mee. Ik kan niet, hè, maar zoiets. <laughs> maar is er niet een hele hoop aan Shakespeare toegeschreven, wat helemaal niet van hem was? Nee. Ja. hij? Ja, niet beter voor de verkoop natuurlijk. Ja, ja, dat is van Shakespeare allemaal ja. volgens mij. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ik moet even aan de strenglos denken van uh, Where are the heroes, the Shakespeareos? Dat vond ik wel een grappige woordspeling ook. De Shakespeareos. Shakespeareos. The heroes, the Shakespeareos. Heel. Zo so mooi. Eén troven. Oh, elfrijden. Ja, er lopen geloof ik ook okay. echt. Er lopen echte Romeinen rond, hè? Shit. Ja. Oh ja. Yeah. Ja. was je wel uitgeluld naar zo'n verplichte bedevaart, hè? Ja. Oh. oh. Moet je dan nou bidden ook? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, jongens. Maar hoe zou je deze eeuw. We hadden het al over de middeleeuwen. Maar hoe zou je deze eeuw. waarin wij eigenlijk leven noemen? De, de, de hoge eeuwen? Nou, je, je hebt de vroege middeleeuwen. de. Uh, hoge, je hebt de vroege middeleeuwen. de hoge middeleeuwen. en de late middeleeuwen. En dan krijg je koloniale tijdperk. Uh, en dan industriële tijdperk. En daarna komen wij ergens. We de dark in een, ages. Uh, Industriële tijdperk. Ja. Wat zijn dan de Dark Ages? De 16e eeuw dacht ik. Ja, ja, en dan, die dan kwam... had je nog de oh, gouden eeuw. Dus uh, de, ja, maar die gouden eeuw die was voor bepaalde mensen. Dat geldt niet voor iedereen. Ja, natuurlijk. dus voor de, de de voor de rest was en het dark. Voor de rest was het dark. Ik geloofde, in de, op de lage school geloofde ik nog dat in de gouden eeuw iedereen echt rijk was. Ja, waar, waar, er, was er was veel meer armoede. Er waren maar een heel kleine bovenlaag die echt rijk was. Er waren hoofdzakelijk die, uh, die VOC uh, mensen. Nee, dat klopt helemaal. Want, uh, ja dat klopt ook, want uh, in die tijd uh, had je ook heel veel armoede. Dus zelfs ja, maar waarom heet het dan Gouden Eeuw? Ja, het, het land, met het land zelf ging het wel goed en met die uh, edelen en zo en noem maar op. Maar met de bevolking, uh, die hadden het heus niet zo breed in die tijd. Ja, de, de gewone bevolking was heel arm in die tijd hè. Je had dan een bepaalde middengroep of uh, middenstand uh, of wat dan ook. En, uh, maar de armen die, uh, die hadden het niet zo best toch in de Gouden eeuw hier in Nederland. Maar er waren ook veel oorlogen in die tijd. Ook dat, ja. Nog steeds Europa, Europa, Europa Ja, maar Europa heeft de laatste 70 jaar geen oorlog meer meegemaakt. Houden maar... zo? In, in de wereld wel. Maar ja, okay. Europa niet, dat is echt een uitzondering hoor. Dat is echt nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat er zo lang vrede is geweest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Laten we het zo houden hè. Ja, ze zijn ja, dat het volk wijzer is geworden dat ze geen dictators meer toelaten. Nou, we hebben natuurlijk oh. geleerd van de Tweede Wereldoorlog. He. De, de, de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk een hoop van geleerd. Dus een hoop mensen zijn daarvan geschrokken natuurlijk. Daarom hebben ze ook de Europese Unie destijds op gericht. Omdat... Uh, ja... ja, met uh, beginnende oorlogen worden nu de kiem gesmoord. <kuggen> ja. Ja, helaas zijn er nog steeds oorlogen in de wereld. Maar goed... Ja, nou, zo'n zakenlanden die geen, nog geen democratie kennen. Zoals Egypte bijvoorbeeld. Dat wordt daar een oorlog Van heb ik jou daar. Mm. Ja, maar vaak weten mensen niet eens wat de democratie is daar. Hè? Want ze, ze, ze schermen er wel mee. Nee. Maar ze weten niet eens wat inhoudt daar. Nee, want de man die nou weg is, die, die, had, die had ook geen echte democratische instellingen. Nee, dat klopt. Daarom is hij ook weer weggejaagd. Ja, nee, dat klopt. Nou, wat ik begreep, wat ik hoorde van, of een an analyse is dat... Want hun willen helemaal geen democratie, maar een sterke leider. En het probleem met die vorige was, dat het geen sterke leider was. Dat zou kunnen. Ja, ja, het, het was een uh, serieuze discussie met, met mensen op ja. vandaag enzovoorts. Wij, ja, wij, wij denken dat iedereen democratie wil overal, maar dat is helemaal niet zo. Het is maar een idee wat wij hebben, als ideaal. Ja, oké, okay, maar ja. Een, een mens wil wel vrijheid, maar... lijkt mij. Uh... Het, het vreemde is dat in 1952 hadden ze ook al problemen met die moslimbroeders. En ook toen zijn ze verdwenen door een staatsgreep, toen van Nasser. Dat ja, zou kunnen, ja. Ja, nou, die Nasser is al lang dood, maar uh, ja, nu heb goed. je dan weer die nieuwe leiders, maar... Dezelfde problemen met die, met die moslimbroeders is nu eerst. En dat was 1952, dus al heel wat jaar geleden. Hmm. Ja, aan de andere kant zeg ik. Ja, wat ik, ja, wat yes. ik van moslims weet is, is dat zeg maar, het christendom was uh, heus niet veel beter. Zeg maar, dat nou, die ja, waren precies. ook niet dom. Ja. Nee, en de... uh, wij zeg maar in, in het Westen hier, wij zijn een periode van verlichting ingegaan. En die verlichting. Dat betekent dat wij krijgen inzichten over dat er geen duivel is en, en geen, geen god, zeg maar, en dat het niet zo geregeld is. En daarmee is de kerk zijn hele macht verloren. Ja. En het, proble het, het probleem, ik zeg probleem, maar het, het punt, het verschil met de moslims is dat daar is die verlichting nog niet, uh, heeft nog niet plaatsgevonden. Maar dat zit er wel in. Er, er is op een ja, het is ontkomen. Er nee. is, is geen ontkomen aan voor hun ook niet. Zeg maar. nee. Ik denk dat dat nu juist, juist begint in het midden oosten juist die verlichting. Ja, dus je ja. krijgt een ja. goede grote scheuring ja. daar, zeg maar. En, en, en ja, alles wat de, de, de, de, de, zeg maar, de agressieven, die zullen nog agressiever worden om, uh, om niet te willen opgeven. Die zien hun, hun power verdwijnen natuurlijk dan. Ja. Ja, dat maar is, dat is wel ja. waar het heen gaat en dat we alleen maar bidden dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Gewoon dat, dat ze ook uh, verlichting bereiken en dat er geen hemel en geen ja. hel is. En, en dat we hier op aarde het gewoon fijn samen moeten doen. Ja, ja, moet, maar het is hier wie... ook snel gebeurd, want we zitten al bijna aan het eind. Dus we uh, moeten via, via internet uh, verlichting doen, hè? Niet, niet ja. via uh, media. Ja, internet zou hebben... een boel verlichting brengen, maar uh, direct... Ja zeg, heeft gelijk, uh, hij bedoelde het letterlijk, we zitten hier op het einde. Nog uh, zo'n zo één minuutje, Willem? Eén minuutje, hoor. ik weet het, ja, ik weet het. Hamlet ja, weet het. is nu to be, not be. Hamlet. Hem hamlet. Hamlet, okay. hamlet. To be or not okay, to be. Schatten. ik zou zeggen, uh -huh. we gaan gewoon weer lekker door, gezellig. Ik ga nog even de agenda invullen, zodat we weer verhalen kunnen gaan vertellen, dat jullie er kunnen bij zijn. In de Melkweg en zo. En in Rotterdam en op andere plekken. Dus kijk eerder eens in de agenda. Dan... Haha, hi, ho, ho. En uh, we houden contact. Ja, okay. hey, <tie> ja, ja. Willem? Nee, bedankt, Willem. Bedankt, Willem. Ja, bedankt hè. Ja. Ja. Ja, Welterusten. Ja. Wel wel wel wel Welterusten. Willem Jaap, Guusmar, yes, iedereen bedankt. Yes. Ja, jullie ook allemaal bedankt, oh, okay, jongens. Tot spoedig. We zijn eruit. Okay. Alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Oh, nee. <laughs> oh, oh. Until wow. next time. Oké, okay, mensen, yeah. ja, en... wel terrassen. Ja. Bedankt iedereen. Dan trusten jong. Good night. Ja, het was heel Good gezellig. Night. Heel gezellig. Tot ziens. Wauw, het vliegt voorbij, hè? Ja. Verschrikkelijk. Ja, en ook die onderwerpen die allemaal langskomen, komen. geweldig ja leuk hè yeah. Yeah. ja ja ja ja ja ja ja timed out. Timed out. ja yeah. timed out. We we zeer ja ja uh... ja leuk, hè? ja dit geeft leuke wendingen keer. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Relax. ja ja wat is uh, Shakespeare's voorname, Willem? William. William Shakespeare. Yeah. William. William Shakespeare. <laughs> William, Sch <laughs> William. <laughs> Willem Sch Schutspeer. Ja, <laughs> yeah. William Schutspeer, ja. William schuurspeer, de, de spe speerschutter. <laughs> <Huh>? <laughs> uh. Okay, oh mijn god, ik ga direct nog even mijn speer schudden, jongens. Ik zeg, ik wil er. Oh jee, oh jee. Oh joh, oh Ja. En dan maar hopen dat de buren er geen last van hebben. Dat gaat gillen. Maar goed. <tip> Bedankt ja. en tot ziens, allemaal. Ja, nou, het Weer. was heel gezellig, jongens. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heel gezellig, disconnected. Oké, luisteraars, dat was een opname van Willem de Ridder van maandag 19 augustus 2013. Oké, okay, ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. En dit wordt allemaal herhaald via mijn eigen radiostream. Dit was DJ Jaap en uh, wil je meer uh, horen op Ridder Radio moet je elke uh, ja, uh, maandag is Willem de Ridder op uh, www.ridderradio.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens, bye bye, zwaai zwaai.